12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Straks horen van Luc I. Kink wat er op Twitter leeft. Meer baanwielrennen met Nederlandse inbreng. Eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten. De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van kickboxer Bader Hari verlengd. Volgens de persrechter is dat gebeurd omdat het onderzoek naar de vechtsporter nog niet klaar is. De Raadkamer heeft het voorarrest van Bader Hari met 90 dagen verlengd.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 De manier waarop vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven worden vastgezet... is niet humaan, dat stelt de nationale ombudsman in een rapport. Er moeten snel alternatieven komen voor de vreemdelingenbewaring... vindt ombudsman -Meijer. Nou, Waar het om gaat is als mensen geen titel hebben om in Nederland te blijven... geen vergunning, dan mogen ze uitgezet worden... Maar op dit moment is het zo dat die mensen in de, min of meer in een gevangenis belanden... onder heel beperkende omstandigheden, zo geestdodend... dat het ook schadelijk is voor hun uh, psychisch uh, welzijn. En dat kan gewoon niet. En het zijn bovendien heel veel mensen. 6.000 mensen per jaar. Brennik erkent dat de overheid mensen in hun vrijheid mag beperken... om uitzetting mogelijk te maken. Maar bij de huidige werkwijze worden de mensenrechten volgens hem te veel ingeperkt. Tegen de leden van de Russische punkband Pussy Riot is drie jaar gevangenisstraf geëist. De vrouwen waren een orthodoxe kerk in Moskou binnengegaan en hadden leuzen tegen president Poetin geroepen. Zoals heilige maagd Maria, verlos ons van Poetin. De aanklager stelt dat de bandleden met hun actie in een kerk de gevoelens van gelovigen ernstig hebben gekwetst. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nou, de aanklager zei dat, dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid is om, om deze drie dames uh, tot reden te brengen en om ze uh, het foutieve van hun daad te laten inzien dan ze naar de gevangenis te sturen of beter gezegd een strafkolonie en daarom heeft hij uh, drie jaar geëist, dat noemde hij apart voor alle drie deelnemers, drie jaar in zo'n strafkolonie en daarna zouden ze dus uh, uh, ja, de meeste kans hebben om dat niet meer te herhalen. President Poetin zei vorige week tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Londen dat de drie leden van Pussy Riot niets goed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 De dertiende penning bestaat ook nog in apkoude, Baanbrugge, Loenen en Vinkeveen. Daar wordt hij nog geregeld geïnd. Op de Olympische Spelen heeft Gregory Sedok de halve finale van de 110 meter horden bereikt. De Chinese favoriet Liu struikelde al meteen over de eerste horden en was direct kansloos. In 2004 won hij nog goud. Vier jaar geleden ging hij in Peking voor eigen publiek ook al onderuit. De Nederlandse hockeymannen hebben ook hun vijfde en laatste poolwedstrijd gewonnen. Tegen Zuid-Korea werd het 4-2. Nederland was al zeker van een plek in de halve finale. En baanrenner Turn Mulder heeft op het onderdeel Keirin de halve finales bereikt. Later vanmiddag komt Mulder opnieuw in actie. Dan het weer, enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droog en steeds meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen nog een enkele bui, ongeveer 21 graden. En daarna wordt het droog en zonnig zomerweer. Met Maxima in het weekend ongeveer 25 graden. ANWB nou, Verkeersinformatie viel op de A28. Vanuit Amersfoort naar Utrecht. Weklooppunt Rijnzweert, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En bij de werkzaamheden op de 50 van Arnhem naar Os bij Ewijk 2 kilometer. Ook vertraging bij de spoorwegen, want tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. Hij heeft te maken met een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. De jong op Jansen. Mooie bal hè? Wat een bal zeg! Oh, wat een heel mooi balletje. Dit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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen reacties op de gewonnen wedstrijd van de hockeyheren tegen Zuid-Korea. De eerste relatie tussen het WK voetbal en de Olympische Spelen. En tegenover het ziekteverzuim. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Het ziekteverzuim tijdens de Spelen in Londen ligt lager dan bij de Spelen in Peking in China. Vorige week bleek al dat we ons ook minder vaak ziek melden vanwege de economische recessie. Linda van den Berg van de organisatie 365 Net. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is dat verschil tussen beide Spelen als je kijkt naar het ziekteverzuim? Uh, dat is behoorlijk groot. Als je kijkt naar 2012, dus de laatste week van juli, de eerste week van augustus, dan melden uh, hebben 6 op de 1000 werkende mensen zich ziek gemeld. Als je kijkt naar de Spelen in Peking was dat gemiddeld 16 op de 1000 werkende mensen. Zo, dus dat is een behoorlijk verschil. Dat scheelt nogal? Ja. Hoe, hoe komt het? Uh, dat heeft te maken met uh, uh, toch de economische situatie waarin wij ons bevinden. Als je kijkt naar het verzuim uh, vorige week tijdens de, de eerste week van de Olympische Spelen. en als je dat vergelijkt met diezelfde week één jaar geleden, 2011. dan is het verschil tussen het aantal ziekenmeldingen namelijk best wel gering. In zoverre, uh, eind vorige week zaten we dus gemiddeld op zes op de duizend werkende mensen. en vorig jaar in dezelfde week zaten we op acht op, uh, uh, op de duizend werkende mensen. Ja. En dan zie je dus het verschil. Uh, uh, zeker vier jaar terug en nu, dat het heeft te maken met de economische recessie... en dat mensen terughoudend zijn in het, uh, in het ziekmelden. Maar heeft het ook, als je kijkt, dat is dan de economische recessie... recessie dat, dat uh, nieuws was er ook al vorige week, hè? En als je nu kijkt naar de spelen, heeft het ook iets mee te maken... dat uh, in, in China was het allemaal s'nachts en nu is het gewoon overdag? Nou, in zoverre, er is altijd een soort veronderstelling bij grote evenementen dat dat invloed heeft op het verzuim. Uh, wij monitoren eigenlijk het verzuim al vijf, zes jaar lang. Uh, als je kijkt naar een EK van WK voetbal, Olympische Spelen, maar ook bijvoorbeeld carnaval. Er is altijd een soort veronderstelling van ja, dan willen mensen dat uh, zien. Uh, die willen vieren als er wat te vieren valt uh, en dat heeft een invloed op het verzuim. Nou, dat, dat zien wij niet terug in de cijfers. Dat was uh, in 2006 de eerste keer dat wij dat aantoonden wel het geval. Maar eigenlijk daarna zie je dat uh, grote evenementen geen invloed hebben. Invloed heeft op het uh, verzuim. En hoe komt, uh, ik... hoe, hoe komt dat dan? Uh, wij zien, en wij horen in ieder geval van de werkgevers met wie we in gesprek zijn, dat men dat onderling goed regelt. Dus een werknemer die uh, graag bepaalde wedstrijden wil zien, die vraagt daar verlof voor aan. Uh, dan wel uh, een werkgever is wat schappelijker in de werktijden en geeft aanvoer. dat moeten we toch samen kunnen regelen. Dus, ja. dus ja, die flexibiliteit over en weer, die zie je terug. Dus ja, weet je, het wordt gewoon goed geregeld. Het is gewoon goed geregeld nu, maar in Peking waren natuurlijk heel veel wedstrijden s'nachts. Ik kan me voorstellen dat je, dat je dan denkt, nou weet je wat, ik meld me ziek, ik wil gewoon lekker uitslapen. En nu kan je natuurlijk gewoon lekker op je werk kijken, dus hoef je je niet ziek te melden. Ja, nou, er is natuurlijk een verschil. De wedstrijden inderdaad nacht zijn of, of overdag. Ja, in, de, in, in 2008 uh, hadden we nog niet te maken met de situatie waarin we nu zitten. Er lag überhaupt het verzuim in Nederland hoger dan nu. Uh, dus daar zien we met name het verschil, uh, het verschil in terug. En nou vannacht uh, in Nederland 12 uur de Nederlandse volleyballers. Dat gaat ja. toch misschien wel een klein beetje van invloed zijn morgen. Ja, ook hier weer de veronderstelling dat dat wellicht zo is, maar wij zien dat niet terug in de cijfers. Nee, nee. U zegt dat komt allemaal door de economische recessie en door de betere afspraken. Ja, dat klopt. Dat zijn met name de twee factoren. Goed, Linda van den Berg, dank u wel. Oké, ik gedaan. Sorry, de rikketikketik van Chris Ria. darkness of the empty house Ik ken hier your heartbeat. Sebastian Timmerman, de individuele achtervolging voor de vrouwen zit er bijna op. En we zijn natuurlijk benieuwd naar de positie van Kirsten Wild. Maar er moeten nog een aantal meters worden afgelegd. Ze staat nu vierde. En de laatste twee dames zijn in de baan. En dat zijn de twee dames die na gisteren met z'n tweeën aan de leiding gaan. Allebei twaalf punten. Ze zijn Hammer uit Amerika... De oud-wereldkampioen op dit onderdeel en Laura Trott uit Groot-Brittannië... de regerend wereldkampioen op dit onderdeel. En natuurlijk de dame waar ze hier het meest van houden in Londen. Iedereen juicht weer naar haar, moedigt haar aan. Maar op de baan ligt Laura Trott voorlopig achter ten opzichte van Sarah Hammer. Hammer is de houdster van het wereldrecord en heeft de 2250 meter op zitten uh, uh, op dit moment. Het zijn de twee snelste tijden tot nu toe. Maar Hammer ligt toch zeker wel een meter of tien voor ten opzichte van die kleine... En pas 20-jarige Laura Trot. Een heel fragiel meisje als je er zo ziet, maar wat kan ze hard rijden? Ligt wel iets achter op schema. Dat is mooi te zien aan haar coach. Die staat schuin voor mij bij de witte finishlijn. Daar timt hij mee en dan doet hij een stap of naar, uh, zeg maar naar binnen toe of naar buiten toe. Als hij naar binnen toe doet, dan ligt ze achter op het schema en naar buiten ligt ze voor. Ze komt ietsje terug ten opzichte van Sarah Hammer. Tot grote vreugde bij het ingaan van de laatste ronde van het thuispubliek. Ja, ze trekt de gashendel nog eens open. Hammer die beantwoordt dat ook met een versnelling. En ik denk dat het Semma, Sarah Hammer is die hier dit onderdeel dan toch gaat winnen ten opzichte van Laura Trot. Ja, ik denk het wel. Ja, Hammer wint inderdaad het onderdeel in 3 minuten, 29 seconden en 554. Duizendste neemt dus ook de leiding over meteen in het algemeen klassement. Of ja, de neemt de leiding alleen in handen. Want ze stonden met z'n tweeën bovenaan. Tara Witten eindigt als derde. en Annette Edmondson eindigt als Vierde. Kirsten Wild eindigt als zesde. En dan moet ik even op sorteren drukken. Upsakee. En dan hebben we het algemeen klassement helemaal netjes. Sarah Hammer, dus de Leidster. Na vier van de zes onderdelen. Laura trot op één puntje. Op de tweede plaats. Op de derde plaats Edmondson en Tara Witten. Allebei 21 punten. Dan Jolien Doren uit België. En op de zesde plaats Kirsten Wild. Het verschil met die Jolien Doren valt nog mee. Dat is maar drie puntjes. Maar wel tien punten naar Edmondson en Witten toe. Dus lijkt het erop met de scratch. Race. Dat is een wedstrijd over 10 kilometer uh, en de 500 uh, meter met staande start erop dat Kirsten Wild maximaal nog zo rond de vijfde plaats kan gaan eindigen in dit Olympisch toernooi. Wat jammer, wat jammer, wat jammer. Ik blijf het maar herhalen van die puntenkoers van gisteren. Anders had er veel meer ingezeten dan die vijfde of zesde plaats waar Wild nu op afstevend. De Radio 1 Sportzomer, column. Vandaag is het woord aan journalist en schrijver Peter Middendorp. De strijd in het onderdeel sprint bij het baandielrennen is bij de vrouwen veel sneller beslist dan bij de mannen. Op de baan duurt het meestal niet lang voordat een van de twee wegrijdt en de ander machteloos verslagen achterlaat. Helaas hoort onze Willy Canes bijna standaard tot de laatste groep. De hele dag deed Willy Canes aan het sprinten mee, en de hele dag kwam zij om het uur met slecht nieuws op teletext terecht. In andere sporten mogen de hartverscheurend, verslagenen gewoon naar huis. In het sprinten mogen zij nog tien keer terugkomen... voor herkansingen en nieuwe nederlagen. Onderweg wordt de nederlaag niet uitgesmeerd, niet verdund. Was dat maar zo. De nederlaag wordt herhaald, ingetimmerd. Mokerslag na mokerslag. Ik word wel eens een beetje melancholisch genoemd... maar ik ben niet melancholisch, maar gesteld op nut. Altijd moet ik ergens het nut van kunnen inzien. Al is het maar een beetje... En ik zie dat gewoon bijna nooit. Kanes verloor. Kanes ging naar de herkansing. Kanes verloor nogmaals. Opnieuw ging Kanes naar een herkansing. Nu voor een plek bij de laatste acht. Wat vreemd was dat ze daarna alles nog kans op had. En opnieuw werd Willy Kanes harteloos verslagen. Waar is hier het nut? Waarvoor dient het onderdeel Sprint in het baanwielrennen voor vrouwen? Niet voor Willy Kanes, zou je zeggen. En toch deed het lieve kind niet anders. Altijd maar trainen en verliezen. En als ze een keer op televisie is, draagt zij een grote helm. Dus een keer leuk herkend worden op straat is er ook niet bij. Eigenlijk zou ze haar nu moeten aanhouden als ze de straat opgaat. Alleen als zij haar helm ophoudt, loopt ze de kans dat de mensen denken... Hé, hey, was dat uh, Willy Kanes? Nog één keer kwam Willy Kanes s'avonds in actie. In de herkansingsronde voor de negende plek. Na die race mocht Willy Canen zich rekenen tot het selecte groepje atleten... dat ooit tijdens hun spelen vernietigend tiende is geworden. Ach, het is goed dat de sportzomer snel plaats zal maken voor de verkiezingscampagne. In mei is althans een sterk verlangen naar verliezers op de televisie... die niets beters hebben verdiend. Peter Middendorp, morgen de column van Cindy Pietersen. En die houtkamp die heeft nieuws over de Chinees. Jongen, wat een toestand was het beneden. Ja, we hebben die heat gezien met uh, 110 hoorden waarbij uh, Luzang uh, uh, viel. En beneden, uh, er zijn hier echt honderden Chinese journalisten die werkelijk... Opkeken. Ik was in de mixzone om even Gregory Sedok te feliciteren. Die erg blij was overigens. We zullen later een interview met hem horen van Gio Lippens. Maar alles, iedereen in rouw van de, bij de Chinezen. En iedereen keek ook naar die herhalingen steeds maar weer. Want vier jaar geleden in eigen land al dat drama. Nu weer een drama. En zo ging het maar door. Over Sedok gesproken. 17e tijd. 1352. Keuren gedaan. Dezelfde tijd als Adrian de Geld. Ook naar, dat is een Belg, naar de halve finale. Opvallende mensen die er buiten vallen... ...buiten die Chinees natuurlijk... ...is ook uh, Laji Doucouré, de Fransman... ...en uh, Daniel Kies, de, de Hongaar. Dat zijn uh, opvallende mensen die niet door zijn naar de halve finale. We hebben zojuist uh, de eerste halve finale gezien... ...van de 5000 bij de vrouwen... ...met de grote favorieten... Uh, uh, ...die Baba, de uh, Olympisch kampioen op de 10 kilometer... ...makkelijk door, net als haar uh, landgenoten... VAR, dat zijn de grote favorieten voor de 5 kilometer zo de tweede eh, halve finale. Het eh, speerwerp is nog eh, aan de gang voor vrouwen, de kwalificatie. En dan beginnen we daarna aan de 200 meter met natuurlijk Tjorendi Martina. En dan hoor je het vaak hè, in de sport, focussen. Je moet je, ergens, je, moet je, je moet je doel ergens op richten. En dan moet je je hoofd leegmaken voor zo'n prestatie en nog maar aan één ding denken. Winnen, winnen, winnen, winnen. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen. En waar komt dat allemaal vandaan? Ergens moet het beginnen. Waar klom bijvoorbeeld baanwielrenner Teun Mulder voor het eerst op de fiets? Niemand die dat beter weet dan zijn moeder. Verslaggever Robert Boy ging er op bezoek. Hey, de heer hier toch wel een heerlijke, liefelijke omgeving, om eerlijk te zijn. Dat is zoek wel, ja. Aan de rand van Epe... Aan de rand van Epe? ...ligt een gehucht, een buurtschap. Ja, klopt. Zuuk. Zuuk, helemaal goed. Een paar boerderijen, bossages, weilanden, rust. Dat is het terrein van Teun Mulder. Klopt. En moeder, uh, moeder Willy die, uh, die maakt hier een schuur open. We gaan er uh, zijn fiets op zoek, hè? Zijn eerste baanfiets. Zijn eerste baanfiets. Daar heeft het allemaal een beetje mee begonnen. En dan moet hij wel open kunnen, maar het lukt. Een schuur hier aan de zijkant uh, van het huis. Ik moet zeggen, een, uh, een riant huis. Geen boerderij, maar wel een uh, ja, boerderij uitstraling... met een leuk stukje land erachter. Kortom, uh, genoeg om lekker te bewegen... Ja, dat gaat hier prima. Je kunt je de... fietsen en lopen. Hè? En nou weet ik even niet waar ik kijken moet. <laughs> dat klopt. Wat een zootje in deze schuur, zeg. Wil je dat niet zeggen? <laughs> oh, neem die kwaad. Nee, Helemaal geen probleem. Oh, Kijk. Oh, wat even. Daar je, hangt een hele de batterij de fietsen. Oh, een hele batterij fietsen. 1, 2, 3, 4, 5. En die fiets met dat rode zadeltje. Ja. Even kijken. Dan steun ze is een uh, eerste baanfiets En het is zo. Toen ik kwam fietsen bij de Adelaar in Apeldoorn, ja. toen hebben we dus fietsjes voor hem gehuurd. Eén voor de weg en één voor de baan. En toen Teun in 2005 wereldkampioen werd in Los Angeles op de Keirin, ja. toen kwam Jan Bruning. En dat was toen de tijd de mechanieker bij de Adelaar. Ja. En die kwam die mooie baanfiets brengen voor Teun. Toen kreeg hij dus een fietsje cadeau waar hij dus mee begonnen is. Erg leuk. Wat was het voor jongetje in die tijd? Een, uh, een leuk jongetje. Ja. Ja, dat zegt iedere moeder, hè? Ja. Sportief jongetje. Op welke leeftijd kon hij losfietsen zelf, zoals zelfstandig? Nou, anderhalf. Zonder zijwieltjes? anderhalf, ja. Ja. ja. En was hij toen ook al zo gespierd? <laughs> het was, ja, want hij was bijna tien pond bij zijn geboorte. Daar heb je het al. Zie daar zit het hem in, hè? We gaan weer eventjes uh, naar binnen toe. Oh, dit is zijn... Uh... ja. Zou, hoe zal ik het noemen, ja. materiaalkamer, de hond komt hier ook. Materiaalkamer zeg. hier hangen ja. truien, weer een paar fietsen, en overal een... kleren, bidons. En hier een paar grote kasten, bomvol met, uh, met bekers. Alles wordt bewaard. Materiaal, die, die allemaal het allemaal door elkaar wel. heen, hier een grote skippiebal. Ja, wat hij daarmee doet, dat weten we training, natuurlijk ook niet. Ook trainen. Trainen, buikspieroefeningen enzovoort. Weet jullie daar op een gegeven moment niet knettergek van, van al dat getraind? Maar daar nou is wat tijd in gaan zitten natuurlijk. Ja. Nee, daar zijn we niet gek van geworden. We hebben er altijd van genoten. Even vraagt hij mij te binnen schiet. Teun is 31. Ja. En hij woont nog thuis. Ja. Gezellig natuurlijk. Ja. Maar heeft u nooit van, joh, gaan ze even op jezelf wonen of zo? Nee, dat hebben we niet. Hij is veel onderweg en... Uh... Ja, op dit moment zegt hij van ik heb het hier zo heerlijk en ik heb alle ruimte die ik nodig heb. We hebben een groot huis zoals u gezien hebt. Hij kan net doen wat hij wil. Ja. En straks dan zal er wel een keer wat anders gebeuren. En dan heeft hij de tijd om erover na te denken wat hij samen met Larissa gaat doen. Zijn Larissa, vriendin. zijn vriendin? Zijn vriendin. En dan komt er vast een eigen plekje en dat is heel fijn. Aardige meid Larissa? Geweldig leuke meid. Wat voor type? Een uh, rustig meisje met heel veel interesse in wat Teun doet. Past goed bij elkaar? Ze passen heel leuk bij elkaar. Er zaten twee motten. Van ja. Doris. Ja, klopt. Accordeon. Ja. Muziek waar uh, Teun mee is opgegroeid. Dat is Teun Ik speel uh, accordeon. En Teun heeft zelf ook accordeon gespeeld. Dus accordeon maakt ook wat los? Uh, bij mij wel. En Teun zal het altijd met zijn moeder associëren, denk ik. En als moeder William nou zoiets fietsen op die piste. Dan ben ik apentrots. Voor, voor Teun hoop ik dat het de medaille zal zijn. Dat zal een kroon op zijn werk zijn. En wij als ouders denken gewoon, jongen, je hebt het fantastisch gedaan. Je hebt ons veel plezier gegeven. En dat is fijn. Pom, pom. De moeder van Teun Mulder, die zich vanochtend heeft gekwalificeerd... voor de tweede ronde van de keiring.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 Ja, world one step at a time learning the love and the hurt the wrong and the right Ja, Kobe Grant. A Song About Me, zong ze in 2012. Met andere woorden, dit jaar nog haar debuutsingle. Gerard de Groot zit aan de T, dus dan moet het rust zijn tussen Australië en Pakistan. Klopt, het is rust bij Australië en Pakistan. Wie wordt eerst in de groep? Nou, dat wordt Australië, hoor. neem dat van mij aan. Het is inmiddels 4-0. De tweede helft wordt dus alleen nog maar gespeeld... voor de statistieken in groep A bij het mannentoernooi. Wie dat tweede wordt, dat is belangrijk voor Nederland... want dat wordt de tegenstander in de halve finale van de ploeg van Paul van As. Dat is of Groot-Brittannië of Spanje. Die spelen pas vanavond om 7 uur Londense tijd, 8 uur Nederlandse tijd. Maar dat Australië eerst wordt, dat is duidelijk. Zij spelen in de halve finale... Tegen Duitsland. La la la radio 1 Sportzomer tweet. Wat twittert Sportminnend Nederlands? Mijn eigen lieve radio. neurtje Lukie, Rinkje, die weet het. Ja, gisteren speelde het Nederlands vrouwenhockeyteam hun wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Uiteraard gewonnen, want we zijn gewoon de beste. Maar op Twitter raakte men ook helemaal van het digitale padje door onze hockey-ladies. Twitter kwam er namelijk achter dat onze Nederlandse sportvrouwen aantrekkelijk zijn. Alle twitterende mannen kwamen gisteren uit hun holen en wilden iets melden over de Nederlandse hockeyvrouwen. En dat was vooral voor internationale interesse. Olly Henderson die zegt zo: de prijs voor het knapste team gaat naar het Nederlands hockeyteam. Some hot girls there. Oeh, zo makkelijk is het. Sly Morton wil weten of de Nederlandse hockeyvrouwen een naaktkalender gaan samenstellen. Oeh, lime, lime. lime. Optimus Mule is een echte player in tweet. De vrouwen van het Nederlands team, daar worden dromen van gemaakt. Ja, ja, hè? slijmbal. Goed, Ed Pinomina, die tweet dat er een Nederlandse hockeyvrouw op Twitter heeft gevonden, is gaan volgen en nu vermoedt dat hij binnen een week geblokt gaat worden. Jongen, jongen, jongen, laat je herkennen, kennen, jongen. Ed uh, Wu die tweet. The Dutch Women's Hockey Team are smoking hot. Het is echt zo platvloers allemaal. Ed Joe Hammond ziet kansen voor zichzelf en hij zegt... ik denk dat het Nederlandse vrouwenhockeyteam een mooie plek kan zijn... om mijn fysiotherapie carrière te beginnen. Ach, wat zo jongen. Volgens Daniel Simpson is hij helemaal verliefd op het Nederlands vrouwenhockeyteam. Ze moeten allemaal modellen zijn. En wat lijken ze toch veel op Willemijn Veenhoven? Staat nou, dat staat hij echt. Nou, Gareth Prince toch slot, die tweet op at Gareth Price. Ik ben nu officieel de grootste fan van de Nederlandse hockeyvrouwen. Ze kunnen echt goed hockeyen, denk ik. Och, het is, het is zo, zo makkelijk allemaal. Wil je nou meepraten in deze discussie? Gewoon even wat. Wat tegenwicht geven, laten weten dat we dit niet accepteren. Ik heb even wat materiaal verzameld om je even in te lezen. Wat foto's van vanaf het veld, en wat bladen, bikini's en zo. Anyway, die staan op mijn Twitter. Twitter.com slash puur voor de journalistieke doeleinden. Want dat kan natuurlijk allemaal niet, hè, Twitter. Dan de sports, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Vandaag is het Epke-dag. Heel Twitter is in spanning. Om half vijf sling het Epke Zonderland aan de rekstok in de turnhal. Ed Sido Scholten is toch wel erg benieuwd... naar de prestatie van Epke Zonderland in de rekstokfinale. Ed Jeldau vraagt zich af in welk land Epke Zonderland eigenlijk woont. Ah. En Ed Theo Juriens, die um, heeft er kennelijk alle vertrouwen in. Hij vraagt zich af of er al een huldigingsprotocol is. Kim Brouwers heeft plannen voor later. Een tweet op Ed Kim Brouwers. Vanmiddag om half vijf gaat mijn toekomstige echtgenoot... Epke Zonland goud behalen op deze oefening. Oh, het is zo, zo makkelijk allemaal. Zo plat. Goed, dat was het. Om half vijf meer tweets. Hopelijk dan meer inhoud. Meepraten kan via de hashtag R1 Sportzomer. Tot morgen. Zo, Luc, je hebt wel je best gedaan, hè, met die foto's. Zeker, ja. Ik heb, uh, <laughs> 500. heb ze er even bijgepakt. Ja, je moet je toch even inlezen, vind ik. Dat is ja, belangrijk, he. ja, ja, heel goed. Heel goed. En het okay. zijn mooie foto's. En inderdaad, ze hebben gelijk al die mannen ja, natuurlijk op hebben Twitter, die reageren. Ja. Ja, Lekker makkelijk tegen het ineens gelijk. Het is de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. De vreemdelingendetentie in Nederland is inhumaan, zegt de nationale ombudsman Brenning Meijer. Mensen die niet in Nederland mogen blijven, mogen vlak voor hun uitzetting worden vastgezet. Maar volgens Brenning Meijer zitten sommige mensen wel 18 maanden vast. Minister Leerst zegt bezig te zijn met alternatieven voor de vreemdelingendetentie. Het voorarrest voor kickbokser Badahari is met 90 dagen verlengd. De OM heeft meer tijd nodig voor onderzoek. Badahari is verdachte in een aantal mishandelingszaken. De Afghaanse minister van Defensie is opgestapt. Zaterdag nam het parlement een motie van wantrouwen aan tegen hem en de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens het parlement hebben ze te weinig gedaan om de veiligheid in Afghanistan te waarborgen. En voor de rechtbank in Moskou is tegen de bandleden van Pussy Riot drie jaar gevangenis eraf Volgens de aanklager hebben de drie vrouwen met hun protestact in een kerk de gevoelens van gelovigen ernstig gekwetst. De protest was gericht tegen president Poetin. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag komen in het oosten enkele buien voor. In het westen wordt het droog en breekt de zon door. Deze wordt afgewisseld door wat sluierbewolking. Het wordt 18 graden aan zee tot 20 landinwaarts. Daarbij staat een matige, in de kustgebieden soms vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Vanavond zijn er in het midden en zuiden opklaringen en is het droog. In het noorden raakt het bewolkt. Vannacht neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 14 graden aan zee en 10 graden in het binnenland.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 Awb verkeersinformatie. files op de A28 Amersfoort richting Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os... bij knooppunt Ewijk 3 kilometer. En tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. Heeft te maken met een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Willemijn en ik kijken uit naar de serie van Chorani Martina op de 200 meter tegen Ene. De eerste andere sport, Feyenoord speelt vanavond tegen Dynamo Kiev. En dan hebben ze aan een 1-0 overwinning voldoende om de vierde en de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers verloren namelijk het eerste duel in Oekraïne met 2-1. Verslaggever Ronald van der Geer was in de Kuip voor de persconferentie. Aan belangstelling had Feyenoord vandaag niet te klagen... niet tijdens de afsluitende training. En er was ook voldoende belangstelling voor trainer Ronald Koeman... tijdens de afsluitende persconferentie. De coach gaf onder meer het antwoord op de vraag... hoe je een eventuele overwinning van zijn ploeg op Kiev zou kunnen betitelen. Nou, dat zal een verrassing zijn. En of zijn een strijdplan erg afwijkt van het plan van vorige week. Het is duidelijk dat we dat we meer gaan doen... en meer initiatief moeten gaan nemen als in de eerste wedstrijd. En of Koeman nog altijd rekent op de komst van international Joris Matthijsen. Ik heb goede hoop, ja. Dat is bijna een jaar. Goede hoop. Hoop is dat je toch nog voorzichtig bent, euh, toch? Hoop is er in Rotterdam-Zuid. Ook in de goede afloop morgen. Gebaseerd op de eerste 60 minuten van vorige week. Maar volgens trainer Ronald Koeman begint zijn ploeg wel als underdog aan het duel. Zij ook qua mogelijkheden financieel uh, uh, moeten, denk ik, Champions League uh, spelen. Ik zag nog een korte interviewtje van hun president... Die dat ook wel duidelijk liet merken. Dus de druk ligt bij hun en wij willen graag. Dus die kans is aanwezig dat we ze, ze uitschakelen. Maar dan moeten we top zijn. En niet 60 minuten top. Dan zullen we 90 minuten of 95 minuten heel goed moeten zijn. Heel compact moeten spelen. Want ja, als je de beelden terugkijkt... en die gaan we vanavond nog een keer terugkijken... hebben we het ook een beetje weggegeven. Wat we 60 minuten niet deden, deden we verkeerd in het laatste... Deel. En dat zou absoluut beter moeten zijn, want anders hebben zij uh, de kwaliteit om dat uh, af te straffen. Als Feyenoord de strijd met Kiev in het afsluit, heeft het in elk geval al groepsfase van de Europa League te pakken... en moet de Champions League in de volgende ronde zien te bereiken. Dat moet dan wel tegen een tegenstander van het kaliber Lille, Borussia Mönchengladbach, Braga of Malaga. Terug maar even naar die wedstrijd van morgen, want de technische staf van Feyenoord heeft het strijdplan van vorige week als uitgangspunt... maar heeft het wel op details veranderd. Het is duidelijk, wij, wij moeten wel winnen. En dus het strijdplan zal natuurlijk iets anders uh, zijn ten opzichte van de eerste wedstrijd. Want uh, nogmaals, je moet een kool maken. Maar die kool kun je ook in de laatste tien minuten maken. Ik ben er voorstander van om juist uh, tegenstanders in de problemen te brengen, dat, dat hun zwakte aan bod komt. En ja, dan hebben zij een probleem. Maar zo gauw ruimtes groter worden, ja, en dan, uh, dan zijn zij in staat om. Uh, om heel snel om te schakelen en, uh, en kansen te creëren, dat is duidelijk. Trainer Ronald Koeman nog even naar zijn spelersgroep. Daarin zijn Klaasie en Janmaat hersteld van blessures en dus beschikbaar. Ronald Koeman wil graag en snel Joris Matthijs aan zijn selectie toevoegen. Grote vraag is natuurlijk of de uitslag van morgenavond... van invloed is op de komst van de international. Nee, dat staat er buiten. Maar hoe staat dat er dan voor? Nou, wat ik begrijp uh, is, dat, is dat gaande en, en ligt het aan de, aan de condities of, uh, of Feyenoord daaraan kan voldoen. Dus gaat het over geld, nemen we aan? Het is wel bekend, is wel bekend met deze club, toch? Nee, dus ja, nou ja uh, op, technisch, op technisch gebied is, uh, is, is dat positief, willen we graag hem erbij. Het ligt nu aan het feit of Feyenoord dat financieel uh, voor elkaar kan krijgen. Vanavond, 8 uur, Nederlandse tijd. Feyenoord tegen Dynamo Kiev. Ronald van der Geer in gesprek met een andere Ronald, Ronald Koeman. De Nederlandse hockeymannen die kunnen met veel vertrouwen de halve finale zien. Ze wonnen alle groepswedstrijden, de laatste vanochtend met 4-2 van Zuid-Korea. Het team van bondscoach Paul van As is dus groepswinnaar Gerard de Groot. Die sprak met Van As. Imponerend vond ik het eigenlijk hoe jullie de pool zijn doorgekomen. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, niemand heeft 15 punten uit vijf wedstrijden en wij wel. Dus dat zegt wel iets. Je sluit het af met een 4-2 tegen Korea. Een wedstrijd waar het eigenlijk uh, ja, niet echt om ging meer. Nee, het was een moeilijke wedstrijd. Wij wilden eigenlijk nog wel, Gerard, dat is het grappige. Maar ik vond dat zij heel weinig deden. Ze zetten geen druk, ze zetten geen pres. Als wij uh, acht, na de 1-0, wat al vrij snel viel, achterin hadden blijven staan, blijven staan met, die, met, die, met die bal... dan hadden we er nu nog eens staan. Want ze doen helemaal niks. En dat is maar, it takes two to tango. En zij hebben, vind ik, ja, wat, wat mij hebben toch niet zo meegedaan... Uh, en dat maakt het een hele moeilijke wedstrijd uiteindelijk. Maar ik ben wel trots op de jongens dat we toch uh, geprobeerd hebben energie op het veld te houden. En uh, dat we toch altijd, dat we scoren. We willen altijd vijf goals maken, ook vandaag. Nou, dat is dan niet gelukt, het zijn er vier geworden. Maar we zijn wel uh, blijven aanvallen, we hebben wel ons best gedaan. En uh, ja, om er een mooie wedstrijd van te maken hadden zij iets meer mee moeten doen, vind ik. Um, Paul, even in zijn algemeenheid... Uh... Je wordt wel eens de man genoemd van de psychologische benadering. Het moet mentaal goed zitten, het moet in het hoofd goed zitten. Van de week had je een aantal gesprekken na de wedstrijd tegen België. Waar gaat het dan over? Wat is dan de kracht geworden van dit elftal uiteindelijk? Nou, de, sowieso de kracht in topsport is uh, dat, uh, dat talent en, uh, en fitheid... en, al, en, je, en je, alles wat je gedaan hebt, je trainingen waar het samenkomt... met je mentale kracht op het moment dat het moet gebeuren. Nou, als je dat werk hebt gedaan, en dat hebben wij... dan is het op zo'n toernooi opgeleiding... moet je wel uh, dat omzetten in, in, in je mentale weerbaarheid. En, en soms ook jezelf belonen, want dat is, anders is het alleen maar Calvinistisch. Nee, je moet jezelf ook belonen als dingen goed gaan. Nou, daar hebben we hard aan gewerkt. Zoals gezegd, na de wedstrijd van België hebben we echt hard aan gewerkt. En uh, dat is gelukt. De bevrijding zat in de wedstrijd van, tegen Nieuw-Zeeland. Nou, daarna hebben we een fantastische wedstrijd tegen Duitsland gespeeld. En vandaag speelden we eigenlijk ook heel erg makkelijk. Uh, hadden we nog drie goals meer moeten maken, omdat zij de, dan hadden we dat ook kunnen doen. Dus we zijn nu, wat dat betreft, zijn niet twee werelden... volledig één uh, op één op elkaar komen te liggen. Ja. In, in de loop van deze dag wordt bekend uh, wie jullie tegenstander zal zijn. Uh, je gaat niet zelf kijken. Je gaat... Jezelf ook een beetje opladen. Ja, ik ben nu uh, tot nu toe altijd in het dorp gebleven. Ik ben niet één, één moment eruit geweest. Uh, uh, het was fulltime. Uh, ik heb soms drie besprekingen op een dag. Uh, uh, ik stop er heel veel energie in. En wat ik nu ga doen is... Uh, ik ga even uit het dorp. En uh, mijn, ja, uh, Gerald en, en Thomas die kijken al die wedstrijden. Alles wordt gefilmd. Ik heb zelf live Australië twee keer gezien. Engeland twee keer gezien. Dus ik denk dat... Uh, ik denk dat I got the picture, zou ik maar zeggen. En uh, ik moet zorgen dat ik zelf fit blijf. Want, want het toernooi start. Voor, voor ons nu pas. We hebben nog niks. We hebben 15 punten, maar die nemen we niet mee naar de volgende ronde. Dus we moeten nu uh, opnieuw uh, uh, de strijd aan. En ik zou, ik zou ongelooflijk teleurgesteld zijn als wij niet uh, de halve finale zouden winnen. En daarvoor moet ik ook fit zijn, want uh, uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik daar geen fouten maak. En daarom geef ik mezelf nu even vrij. Hoe intensief is het geweest voor je persoonlijk? Nou, 24-7 zou ik haast willen zeggen. Uh, ja, 24-7 is ook mooi. Dat vind ik ook gaaf. Dat, doet me, dat kost me in, niet zoveel energie. Dan is het mooi dat het resultaat oplevert. Maar ik snap wel, alles heeft een balans. En nu moet ik zorgen dat ik uh, ook weer andere input krijg. Even wat geluiden van de andere wereld uh, want, uh, ik krijg. En Misschien kan ik daar weer wat mee. Je gaat echt de dorp uit? Je ja. komt morgen terug of zo? Ik ga echt de dorp uit. Nee, ik ben vanavond netjes terug. Dat, is, dat hoort. Maar ik ga echt de dorp. Ik, ik wou daar toch iets over vragen. Ik vind je zo rustig, dit toernooi ook. In Auckland, kan ik me herinneren bij de Champions Trophy, toen was je nogal eens hectisch, met name na afloop van wedstrijden. Heeft dat ermee te maken? Ga je weer met, heb je met iemand gesproken daarover? Nee, absoluut niet. Nou, Oakland heb ik, heb ik toen gebruikt om te kijken van... Nou, hoe, ga ik het, hoe, ga, hoe ga ik mijn lijn, hoe ga ik het nu doen? Hè? En nou, dat, dat is eigenlijk bekend. En ik voelde daar dat dat niet de manier was om, om het te doen. Uh, en daaraan gekoppeld wist ik dat ik wat grote, heel veel grote beslissingen moest gaan nemen. Uh, dat doe je ook niet voor je lol, en, uh, uh, maar wel uit uh, professionaliteit. Dat ligt achter ons, dat is gebeurd. En wat, ik nu, wat we nu allemaal gezien hebben, is dat de keuzes die gemaakt zijn goed, goed uitpakken. Het Nederlands elft is verjongd, het maar niet alleen verjongd, het is ook versterkt. Het is ook beter en het is zeer talentvol. En nu heb ik eigenlijk de enige druk is, ik wil het onszelf belonen met minimaal een finale plek. En daar, uh, daar, daar, wil ik, uh, daar ben ik nu mee bezig. Heb je je Engeltje bij je, een visje vangen in de teams? Nee, ik ga geen visje vangen, want die zijn hopelijk voor mij gevangen. Ik ga denk ik, wel een visje eten, ja. Paul van As, de Nederlandse hockeybondscoach van een team dat ongelooflijk goed draait. Het is zo makkelijk. Je krijgt drie tellen en dan brand je los. One, two, three, up, uh, baby! Dat hey, ja, is toch zo'n nummer waardoor je de boterham bij de lunch wat sneller naar binnen werkt dan normaal gesproken. Goed kouden, zijn mijn moeder altijd. Londen 2012. Het Olympisch Nieuwsoverzicht. De Nederlandse hockeymannen gaan als groepswinnaar naar de halve finales van het Olympisch toernooi. Ze wonnen ook hun vijfde groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 4-2 verslagen. Het was een vroertje voor de Spelen. Billy Bak. We stonden om uh, een uur of vijf moest ik al uh, de wekker uitzetten. Het uh, was een uh, zwaar, zwaar opstaan, moet ik zeggen. Maar uh, gelukkig drie punten hier en uh, ja, ga ik zo lekker, lekker slapen. Een medaille lijkt binnen handbereik. Maar door aan je mannen weten maar we al te goed dat het in de halve finale ook helemaal mis kan gaan. Ja, ja dat, uh, dat willen we niet meemaken. Hiernaast staat Weusel uh, inderdaad. Die heeft vier jaar geleden een beetje ingehaald. We hebben ook alle wedstrijden geloof ik gewonnen. En uh, in de halve finale verlies je dan. En dan, uh, ja, dan is het toernooi alsnog uh, ja, is het gewoon niet geslaagd. En, uh, het blijft sport. Dus, uh, het, dus het blijft altijd gewoon, uh, je weet nooit wat gaat gebeuren. Ja, dat... Gerard de Grote duurt nog wel even voordat we weten welke ploeg we in de halve finale tegenkomen. Ja, vanavond om half negen, rond half negen zal dat bekend zijn. Dat is of Groot-Brittannië of Spanje. Die spelen dan tegen elkaar. Groot-Brittannië heeft acht punten. Spanje zeven punten hebben. Dus aan een gelijkspel genoeg de Britten. En de andere ploeg die doorgaat vanuit die pool, die A-pool is Australië. Die staan op dit moment met 5-0 voor tegen Pakistan. 24 minuten nog te spelen. Atleet Gregory Sedok heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 110 meter hoorde. Hij eindigde in zijn serie als derde. En die houtkamp, het ging na afloop vooral over de man die zich niet geplaatst heeft. In de serie van Sedok, de torenhoge favoriet Liu uh, ligt geblesseerd. Eigenlijk al begonnen aan dit toernooi. Struikelt over de eerste hoorde en ging eruit. En zo ging een favoriet weg, Sedok, door. Dat is mooi. Nog meer sensatie. Uh, op het uh, Hingshop springen bij de mannen in 2008 won hij zilver. Idowu heb ik het over een uh, Brit. Hij heeft ondergedoken gezeten, kwam vandaag onder die steen vandaan. Maar het heeft hem geen goed gedaan, want hij plaatst zich niet eens voor de finale. En dat tot grote teleurstelling van alle Britten hier in het Olympisch. Baanrenner Teun Mulder heeft de halve finales bereikt op het onderdeel Keirin. Verslaggever Sebastian Timmerman. Het was nipt. Drie duizendste van een seconde zat er tussen het voorwiel van Teun Mulder en de Venezolaan Herzoni Canellon. Maar het is genoeg voor Mulder om door te gaan naar de tweede ronde van het Keirin toernooi vanmiddag. En die tweede ronde is ook meteen de halve finale. Sir Chris Hoy, de titelverdediger, ging ook met groot gemak door... Hij imponeerde en is de grote favoriet om opnieuw Olympisch kampioen te worden. Kirsten Wild maakte één plaatsje goed vanmorgen in het klassement van het Omnium. Na vier van de zes onderdelen staat ze op de zesde plaats. Maar het lijkt erop dat plaats 5 het maximaal haalbare is voor Wild... die gisteren veel punten verspeelde op de puntenkoers. De Amerikaanse Sarah Hammer won de individuele achtervolging... en heeft nu één punt voorsprong op Laura Trott uit Groot-Brittannië. Met nog twee onderdelen vanavond voor de boeg... lijkt het tussen die twee dames te gaan voor goud. En dressuurruiter Patrick van der Meer heeft het niet goed gedaan... in uh, zijn eigen individuele wedstrijd. Hij eindigde een proef met een score van 67,44%. En welke gevolgen dat heeft, wordt natuurlijk pas later duidelijk. Maar het zit er niet in dat hij zich gaat kwalificeren voor een volgende gelegenheid. Ja, gaan we even verder over het Chinese drama bij de 110 meter hoorde. U heeft het net gehoord, Lu Zhang in 2004 nog goed voor goud struikelde over de eerste hoorde. Bleef op de baan liggen en hing er vervolgens de baan af. Correspondent Wouter Zwart in Peking. En die zei het net ook al, het is hem eerder overkomen hè? Ja, het is meer eerder overkomen. Uh, hij zei al net, Andy, dat het goed was voor Gregory Sedok natuurlijk dat hij wegvalt. Maar ik kan toch wel vertellen dat hier in China deze man toch de grote sportheld waar iedereen naar uitkeek. Uh, ja, dat hij nu gefaald heeft dat het een soort uh, nationale sport tragedie uh, wel is. Een, een nationale sportramp. Uh, in 2004 was hij inderdaad de gevierde man. Kwam hij uit het niks naar voren en werd hij Olympisch kampioen. Vier jaar geleden ja, moest het natuurlijk gaan gebeuren in Peking. In zijn thuisland zou hij het goud moeten gaan pakken ten overstaan van 1,3 miljard Chinezen. En wat gebeurde? Hij had een peesblessure in zijn Achillespees... en meteen aan de start viel hij uit. Nu zou het natuurlijk ja, gewoon het grote revanche-moment worden... toch hij toch de hele wereld kan laten zien dat hij de snelste is op dit onderdeel. En wat gebeurt er? Hij struikelt over de eerste horde. Echt een drama hier. Wouter Zwart, we moeten heel even naar het Olympisch Stadion... want daar staat toch een man van klasse en die had kan. De held voor heel veel anderen is Usain Bolt. En we kijken naar de eerste serie van de 200 meter. De laatste serie zal serie nummer 7 zijn, zien we. Tjurendi Martina, de Nederlander, voorheen Nederlandse antillen. Op Curaçao zijn ze heel trots op hem. Maar op Jamaica, daar zijn ze allemaal gek van de man die nu voorgesteld wordt. En zijn showtje, Ja, oh, wat een heerlijk gezicht is dat toch? zijn Bolt, hij uh, doet de haren voor zover aanwezig, nog even weg. Dus, uh, doet wat zweet zogenaamd van het coro En zegt, uh, nu is het mooi geweest jongens, stil maar, ik uh, weet het nu wel, ik moet nu hard gaan lopen. Het is een uh, showmannetje, maar wel eentje die er... Uh, ook uh, wat van kan. Want hij doet het toch maar, die 100 meter winnen... en nu op de 200 meter... Een stap of 80 doet hij er in, to in totaal over. Over 200 meter kun je nagaan hoe uh, groot die stappen zijn. En Usain Bolt zal dat dan uh, gaan doen. Een uh, kruisje slaat hij. Uh, moet geen enkel probleem zijn hoor. Want hij loopt wel tegen een Amerikaan. Zaya Young onder andere. Uh, 20 33. 1919 is het wereldrecord gelopen door Bolt. 1983 dit seizoen. En uh, dat is uh, iets langzamer dan zijn uh, uh, landgenoot en concurrent Johan Bleek. Nou, daar zijn ze weg. Geen valse start gelukkig. Dat zal er maar gebeuren. Nou, Bolt die loopt nu al alles en iedereen voorbij. Komt nu uh, die bocht uit en uh, de baan is snel. En Blan Bolt voor Isaiah Young gaat uh, het kijken of hij nu ook weer een postzak op zijn nek heeft. Om her en der wat pakketjes uit te delen. Nou, het uh, lijkt er wel op. Hij bolt uit, hij loopt rustig over de finish. En zijn tijd is dan 20.39. Ja, het is uh, een fenomeen. En uh, van held naar fenomeen. En het kan een nog Groter. Het kan een legende worden en dat is hij eigenlijk al als hij ook nog de 200 meter hier in Londen gaat winnen. De serie is voor hem. Applaus voor Usain Bolt. Straks in de zevende serie gaan we dus Jurendy Martina zien. En dan komen we terug natuurlijk bij Andy Houtkamp. Even naar Wouter Zwart. Ja, Bolt blijft wel staan, die arme Luuk Xiang niet. En het is een groot drama in China. Ja, absoluut. Uh, de de CCTV-commentators, de commentator van de staatsmedia... hier zeg maar, ja, de, de Chinezen en die houtkamp, zal ik maar zeggen... die barsten <laughs> op live televisie in traden uit. Zo erg vindt men het hier zelfs. Uh, en uh, momenteel zijn de staatsmedia nu ook enquêtes aan het houden. Vindt u als lezer en kijker, vindt u nou dat Liu Shang, uh, Liu Shang nog een nieuwe kans verdient... of heeft hij het nu echt verpest? Het is 50-50, En /50. dat is toch wel bijzonder in een land als China... waar iedereen toch heel erg altijd trots is op zijn spelers... dat dit nu na twee keer is die ze toch een beetje verbruikt lijkt te hebben. Eén, uh, uh, laat ik zeggen, berichtje op het Chinese Twitter... dat kan ik nog misschien wel even voorlezen. Eén de meneer Chun Tsun schrijft... Uh, de man Liu Shang zou kunnen vliegen, zegt iedereen. Hij komt nu niet eens een hekje over. Nou ja, voor of tegen een nationaal trauma is het inmiddels wel. Wouter S Zwart in Peking, denk je wel. Je zou het bijna vergeten, maar in diezelfde serie... heeft Gregory Sedok zich wel weten te plaatsen voor de halve finales. Gio Lippens zocht hem op. Ja, merci, man. Merci. Je krijgt de felicitaties Greg. Uh, soms Yo. zit het tegen in het leven en soms zit het ook in één keer heel erg mee. Ja, dat is waar. Kijk, nu heb je, heb je dat je een ronde verder komt. En uh, ja, dat is natuurlijk super. Dat was ook een doelstelling. En uh, ja, dat, dat is gewoon uh, top. Dat te bedenken dat ik natuurlijk pas maar vier wedstrijden heb gelopen. En uh, ja, dat, dat is alleen maar top, alleen maar super. Je bent er wel al een beetje weer aan gewend, hè? die enorme emotionele ontlading ja. die je op het EK had in Helsinki, ja. Ja, dat, is, dat is nu anders denk ik. Ja, dat is nu anders. Kijk, toen, uh, to, dat was mijn eerste wedstrijd na een jaar weer. En, uh, ja, op een gegeven moment komt dat allemaal eruit en, uh, en ja, dat je weer mag lopen en dat je je kwalificeert voor Lumpse Spelen. En dat is nu inderdaad anders. Dat is, uh, ik sta hier nu, de doelstelling is gehaald, en, of dat is gehaald, uh, we gaan natuurlijk weer verder. Maar hier vallen ronden verder en uh, daar gaan we voor en uh, dat is gelukt. En, ja, daar ben ik erg blij mee. Stond jij ook heel ontspannen aan die start? Had jij het idee, hier zijn is eigenlijk al een overwinning? Nee, nee nee. als A-sporter wil je gewoon het hoogste haalbare. Dat zijn mijn derde te spelen en ik kom hier niet zomaar om mee te doen. Ik kom hier wel echt om hard te lopen en hard te lopen is uh, tegen mijn persoonlijke record aan wel. Ja. Wat heb jij meegekregen van die val van Ju? Want ja, de grote favoriet valt er zomaar in één keer uit. Ja, dat, dat, ik had het helemaal niet in de gaten. Uh, ik, ik, ik kwam over de finish en ik had zoiets van... Oh, even kijken hoeveel ik heb gelopen, kijk hoeveel ik ben. Dus ik liep terug en toen zag ik ineens dat hij daar lag. Dus ik dacht, oh, wat is er gebeurd? Dus uh, nou, blijkbaar viel hij tegen de hoorde aan. En nu, halve finale gehaald, net als in Peking, net als in Athene. Maar nu weer een stapje verder? Ja, alleen ik denk dat het niveau nu vele malen hoger is dan in uh, Beijing. En, uh, maar kijk, ik zei net al, de persoonlijke doelstelling is uh, tegen een record aanlopen... Of zo niet zoiets is best. En als ik dat haal, dan ben ik echt heel erg tevreden. En dat was je met die tijd, hè? je zat er in de buurt. Ja, 52 en uh, 45 uh, in de finale op het EK. Dus wel wat anders, maar straks halve finale, weer 80.000 man. Ja, wat weer nog meer? Is alleen maar fantastisch. Volgens mij geniet je. Ja, ik, uh, ik kijk er nu, uh, ja, ja ik, ik, ik, ik kijk er echt weer naar uit. En uh, ik ben blij weer onder de atleten te zijn. Ik ben blij dat uh, iedereen die me supergoed uh, opgevallen heeft, ook in het Olympisch dorp. Uh, mijn fysiotherapeuten uh, die, die er zijn... Uh, ja, zoveel mensen die met je meeleven, dat is echt fantastisch. Succes in de halve finale. Oké, okay, hartstikke brood. Geroep in sprak met Gregory Sedok. De Hollies, I'm Alive. uit 1965 met Graham Nash nog in de gelederen van de Hollies. I'm Alive. En die trok later op met Neil Young, Steve Stills en Dave Crosby. Dat zijn er dus namen, zeg. En die Houtkamp, dat is ook een naam series. 200 meter is nu bezig. Tweede serie met uh, een paar aardige lopers. Het is geen hele sterke serie, want uh, uh, loopt een man die uh, uit uh, Subeto uh, uh, meeloopt. Onder andere 22 seconden rond als beste tijd heeft. Maar een uh, hele interessante man is Christophe Lemaitre. Dat is een uh, Franse hardloper die de 100 meter aan zich heeft uh, laten voorbijgaan. Uh, hier in... Londen, ...omdat hij vindt dat hij uh, zich helemaal moet concentreren op de 200 meter. Maar op die 200 meter werd hij bij uh, de Europese kampioenschappen in Finland dit jaar in Helsinki... ...werd hij toch verslagen door Tjurendi Martina. Daarvoor was hij wel uh, in 2010 drievoudig Europees kampioen. Uh, de heren staan er bijna klaar voor. Le Maître. Ja, iemand zei uh, hij had ook de 100 moeten lopen. Dan ben je in ieder geval gewend aan 80.000 mensen in een stadion. En nu staat hij er klaar voor. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur in uh, Nederland. Ik hoop dat hij voor dat nieuws kan uh, gaan lopen. Want uh, die 20 seconden, terwijl we 50 seconden voor het nieuws zitten, uh, moet toch uh, kunnen. Hij gaat nu richting de startblokken. Het... Het publiek is stil. Nee hoor, daar gaan we niet redden. Dan gaan we of misschien ook wel. Nou, nog uh, uh, 35 seconden voor het nieuws. Ik Span, zal even tegen Lemaitre roepen. Joh, lopen! Maar nee, hij gaat nu pas in de blokken zitten. Nou, zo dadelijk naar het nieuws uh, zal ik het wel vertellen. Ik uh, meld gewoon nog even tot aan het nieuws. Wat hij allemaal aan het doen is, Lemaitre, in de zevende serie. Tjorendi Martina, die 1994 als Nederlands record heeft. Lemaitre gaat... Nu lopen, gaat omhoog en dan uh, moet hij binnen de 10 seconden gaan lopen. Uh, en dat is een nieuw wereldrecord, dat redt hij niet. Hij loopt nu en gaat uh, de bocht in, gaat uh, hard de bocht in en gaat uh, nu de bocht uitkomen met die lange stappen. En heeft het nog uh, redelijk moeilijk, want Surillo, de man uit Trinidad, uh, doet het goed. Het nieuws komt zo dadelijk, maar daar komt Lemaitre. Grote stappen, snel thuis, Lemaitre loopt. 2034 Mooie tijd. Christophe Lemaitre door naar de halve finale. Hopelijk straks Tjureni Martina ook. En wij gaan vanmiddag naar Epke. We gaan eens even kijken welke bijzondere capriolen hij gaat uithalen... en of hij daarmee goud voor Nederland gaat pakken. Dat zou dan de tweede goud zijn van vandaag. Want Van Rijsselberg die krijgt natuurlijk vanmiddag ook die gouden medaille meda meda opgespeld. Zo meteen een ander duo hier. Jurgen van den Berg samen met Dionne de Graaf. Goedemiddag. Ja, ja. Hallo over. Tom van Zek, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Uh, ik heb een opmerking.